Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland wil zo snel mogelijk meedoen... aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië... nu de NAVO het commando gaat overnemen. Dat heeft premier Rutte gezegd in Brussel. Hij zei dat het kabinet snel met een voorstel komt. De 28 NAVO-lidstaten bereikten gisteravond... na dagenlange onderhandelingen een akkoord... over de handhaving van het vliegverbod. Sinds het begin van de aanvallen op Libië... voeren de Amerikanen het commando... maar die wilden dat zo snel mogelijk overdragen... Mogelijk gebeurt dat al komend weekend. Gelet op het debat van woensdag over het wapenembargo verwacht Rutte geen problemen in de Tweede Kamer over een Nederlandse deelname. Eergisteren zei de Kamer al ja op de vraag of Nederland moest meedoen aan handhaving van het wapenembargo. Nederland heeft voor de operatie 6F-16 een mijnenjager en een tankvliegtuig ingezet. De F-16's kwamen gisteren aan op Sardinië. De Verenigde Arabische Emiraten gaan ook een bijdrage leveren aan het handhaven van het vliegverbod. De Emiraten sturen twaalf gevechtsvliegtuigen, zo heeft de Franse president Sarkozy gezegd. Sarkozy is daarover eens geworden met de kroonprins van de Emiraten. Eerder wilde de oliestaat alleen humanitaire hulp sturen. Qatar was tot nu toe het enige Arabische land dat met vliegtuigen meedoet aan de actie. Kuwait en Jordanië leveren een logistieke bijdrage. De voicemails van Vodafone-klanten kunnen nog steeds worden afgeluisterd. Woensdag werd bekend dat de voicemails van onder andere ministers en kamerleden... makkelijk zijn af te luisteren via de standaard pincode 3333. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar er is nog een andere methode... en daarvoor is geen pincode nodig. Via een site op internet kan iedereen het telefoonnummer aannemen... van een Vodafone-klant en daar de voicemaildienst van Vodafone mee bellen. Alle berichten van dat nummer worden dan afgespeeld. Vodafone heeft gezegd dat er vandaag een oplossing is voor het probleem. Het weer vannacht kans op meest. Het koelt af tot de graad of 3. Overdag eerst nog vrij zonnig, later bewolking. 8 graden op de Wadden, 16 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is weer zover. Het is uh, de nacht van donderdag op vrijdag. En dus is de nachtzuster om te helpen, patiënten te helpen die zitten met een vraag. Mocht het zijn dat jij rondloopt met een vraag... en uh, die graag een keer voor wil leggen aan het luisterpubliek van Radio 1... dan is nu het moment gekomen om die telefoon te nemen en te bellen naar 0800-1121. Als je dan zegt dat kan niet, want dan maak ik het hele huis wakker. Dan kun je een mailtje sturen naar omroepmax.nl. Maar ja, dan willen we je wel graag terugbellen en alsnog het hele huis wakker maken. Dus ja, hou er maar rekening mee dat het hele huis wakker moet zijn om naar dit programma te luisteren. Want uh, mailtjes voorlezen doe ik alleen in geval van nood... als een vraag niet, echt niet beantwoord wordt. Maar het liefste laat ik jou aan het woord in dit programma. Met dus een vraag of een antwoord via 0800-1121. Uh, of via Twitter even reageren. www.twitter.com slash nachtzuster. Heel logisch. En er loopt een chat mee bij dit programma. Je kunt uh, meepraten via de computer door te gaan naar www.nachtzuster.net. Daar vul je je naam in en dan kun je meepraten met de mensen die zich daar nu al bevinden. Die al klaar zijn voor een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water, als oh, het blijft toch even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Nachtjester, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, haal ik de morgen? Nachtjes ik doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en kippen wel. Zuster zegt me, maar blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht jester. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht jester. brand van binnen. Nacht jester. doe iets aan Nacht wat alweer zonder al je zorgen. Nacht zuster, al ik de morgen. Nacht zuster. <tot his> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan pijn Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets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 ja hier ben ik ik hoor dat de nachtzustig geroepen wordt, dus ik kom meteen aangedraafd op mijn witte gezondheidssloffen. Uh, want we gaan vannacht weer vragen behandelen, jouw vragen. En als het even lukt, gaan we ze ook allemaal laten beantwoorden, ook door jou. En ik zit hier alleen maar om jullie dus met elkaar door te verbinden. En dat doe ik als jij belt naar 0800-1121. Ria? Dag. Hallo. Okay. Hi. Dag, ik heb uh, een vraagje. Waar nou, ik eigenlijk al uh, een week mee loop. Een hele week? Ja, want als ik er met mensen over ga praten, gaan ze lachen. En dan lachen ze je uit. En, uh, mijn vraag is, ik heb uh, vogeltjes altijd in de tuin. Ja. En uh, er is uh, een nestje, zij ze aan het bouwen, bij mijn uh, zonnescherm. Ja. En dat is tegen de gevel aan. En de tuin is in het zuiden. Dus, ja... Uh, oh, ja. Toen het zonnig weer werd in de lente, dacht je, nou, ik doe mijn scherm naar beneden. Zeg ik tegen mijn maand, dat kan niet, want ik zie allemaal sprietjes daar. Ah, oh, zegt hij, dat haal ik wel weg. Ik zeg: nee, dat moet je niet doen, laat zitten. Ja, maar dan kan het scherm niet uit, het is bloedheet voor die vogels. Dus wat gaan we nou doen? Moet het uh, scherm uit of niet? Moet het nestje weg? Het nestje uh, hebben we weggehaald. Ach. Nou, er staat nog niks in hoor. Ze oh. waren er net aan het bouwen. Zeg dus maar, dus die vogel en... die, komt net, die, die komt straks aan. Die denkt: Oh, ik moet een ei, ik moet een ei, ik moet een ei. Ja, en die en wil op dat nestje nou gaan zitten. Dat is vraag en... aan oh. Wat moet hij nou? <laughs> Want we hebben het nou al. Uh, als het zonnescherm s'avonds weer dicht gaat. dan, dan komt hij weer met zijn sprietjes aan. Dan wil hij weer opnieuw beginnen. Begint hij dus weer, weer opnieuw op datzelfde plekje? maar mijn vraag is: Nou, uh, is, waar, waar doet hij het nou? Uh, ze, hè, want ze, kan ja, niet, uh... ze kan de ei niet kwijt. Nee, nee. <laughs> dat bedoel ik en daarom word ik uitgelachen. En ja. Net zoals wij samen zo zitten, dan denk ik: Nou, er is geen gesprek mogelijk. Nou, terwijl je. Terwijl je we, we lachen erom, maar je bent eigenlijk een dierenbeul waar de honden geen brood van lust Ria. Ja, ja dat, dat, dat merk ik, maar uh, ik, zo voelt het niet. Want ik wil zelfs dat vogeltje nog beschermen. Ja. Door dat scherm een stukje uit te laten, dat die er niet meer tussen kan om al mijn nestje te maken. Oh ja. Maar dan denk ik bij mezelf van, nou, s'avonds avonds gaat het scherm weer in. En uh, er zit dat vogeltje naar boven te kijken. dan denk ik, oh, wat moet ik nou? Ik vind het ook, het is niet het, is niet het slimste vogeltje op de rots, hè? Dat die uh, nee, vogeltje in de boom... Nee, want ja. op, op het... Uh, de schutting, zeg maar. Uh, ja. Nou al een stuk of 40, 50. Maar ja, die ene, die heeft het natuurlijk, uh, die denkt lekker dicht bij huis, water en, uh, en beschermd. Maar uh, dit vond ik erg moeilijk, want uh, ja, het is aluminium die buizen, het is uh, de tuin op het zuiden en het wordt heet daarboven. Ja. Niet alleen voor ons, maar ook voor de nest. ja. En wij lopen elke keer naar buiten of naar binnen. Met de, je moet toch wat in je tuin doen. En dat vogeltje, dat wordt elke keer gestoord. Ja. Dan vliegt hij er weer van dat nest af. En zodra de deur dicht gaat en het scherm gaat omhoog... want het is nu nog lente, dan komt hij er weer aan. Hij zit gewoon te wachten. Hij zit gewoon zo, zeg, negen, ja. tien uur per dag... zit hij op die schutting een beetje te wachten tot ja, hij... Ja, is morgens vroeg, en avonds... Het is een beetje alsof je in een flatgebouw woont en dat dan, zodra de zon opgaat, het flatgebouw gewoon helemaal verdwijnt. Ja. En, en, als je, en dan gaat de zon uit en verschijnt ja. het flatgebouw. Begin je weer met inrichten. Ja, ja nou, ik vind het hartstikke zielig, hoor. Ik, ik baby weet niet. babykamers schilderen. Moet, maar dan denk ik ook bij mezelf, wat moet dat beest nou? Want die, die moeten ja. eindjes gaan liggen binnenkort en dat ja. is geen missie. Hoe doen ze dat dan? ja. Dat is weet de vraag natuurlijk. Nee ja, ik weet niks van vogels. Ik weet wel dat ik luisteraars heb die veel van vogels weten. Dus die mogen bellen naar 0800 Nou, 1921. ik zou het ontzettend fijn vinden om daar iets van te weten. Want als ik het tegen andere mensen vertel... <coughs> sorry, zoals vanavond ook. Ja. Eh, er was hier iemand op visite. Vanavond. Wie was er bij jou op visite dan? Eh, de biljaardvriend van mijn man. Oh. En ik vertel het zo. Ik zeg, nou, hij was met die vondeur... Eh, uh, van dering de bezig. En toen moest hij lachen. Was het van beton? <laughs> weet je wel zo. Ja. Denk ik oh, dan gaan we weer. Daar kan ja, er niemand maar om. een serieus ja. gesprek mee voeren. Nee, ik vind ik, dit zijn geen grappen natuurlijk. Dit nee, zijn ernstige ja, zaken. Dat, ik weet het ook niet wat ik moet doen. is zeg ik tegen mijn man, laat me zitten. Maar ja, een tuin op het zuiden wordt warm en de, de, de scherm moet naar beneden. Wat zegt je man je... ervan dan? Wat zeg je? Wat zeg je man ervan? Ja, die haalt het elke morgen weg. Ja, dat kan hem niks schelen. Ja, wel. Die breekt het gewoon af. Maar net zoals uh, als ik ermee zit. Want ik zeg tegen mijn man ook, ik zeg ja, en, uh, en hoe gaat dat nou? is vandaag of morgen knap de beestje misschien uit elkaar? Ja, die, heeft, die zit inmiddels vol eieren. Die heeft echt ja, een, een volledige dat, paasvoorraad in de buik. Ja. Dat denk ik. Ja, zo voelt het bij mij ook. <lacht> <lacht> dus jij, dat zit nu, niet, hoor. jij zit nu met, met je buik vol eieren, zit je gewoon iedere keer ja, naar het vogel ja, zitten ik kijken. Ik weet niet wat ik er aan moet doen. Of ik het nou het scherm wel niet dicht moet doen. Ja. Eh, is Ik weet het niet. Maar, dat maar met Ria. Ria... Hij werkt zo hard en doet zo zijn best. Ja, ja. Nee, even, even heel serieus. Want anders dan gaat straks de redactie van Vroege Vogels bellen... dat wij uh, maar lachen om dit soort serieuze zaken. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus, um, even twee vragen. Is er niet een plekje een meter verder... waar je dat nestje neer kunt zetten? Dat je het met een beetje tape gewoon een beetje stevig vastmaakt... Dat die denkt, oh, had ik het niet ietsje naar rechts, oh, ga ik hier zitten? Nee, dat kan niet, want ik heb wel een hecht daar. Uh, ja. Twee meter ja. afstand, nou. een hecht van, van tien meter lang. Nou. Ja, nou, uh, dat... een heg. Maar Ria, je hebt er toch speciaal van die huisjes voor? Hoe heten die dingen ook alweer? Nee, huismusje. dit zijn huismussen. Uh, het zijn geen vinkies. Oh, is, er zijn vogelhuisjes voor bestemd voor alleen vinken? Ja, maar ik heb nog nooit gezien dat er een, een huismus in een, in een, een huisje ging. Oh. Zo, nou, dan zijn we weer terug bij het... Uh, heb je het... nog nooit gezien dat een huismus in een huisje ging? Die nou, beesten heetten een huismus. Die aan de schuur kan timmeren. Ik vind het ook verwarrend allemaal. Die bouwen nestjes in, in, uh, in heggen en... Uh, ja, vroeger in dakpannen natuurlijk. Nou, wij hebben heb een dak, geen... dus dat kan ook niet. Ook, ook nog? Ja, want anders had ik hem wel laten zitten. <laughs> en maar wacht heel even, want ik heb echt geen verstand van vogels. Maar je zegt, ze bouwen nestjes in heggen. Je hebt een heg van 87 meter lang? Nou, nee. 10 meter nou, lang. Nou, toch een behoorlijke heg. Ja. Maar het, het kan niet in de heg. Nee, joh, daar kom ik niet eens tussen. Dat is helemaal dicht gebouwd. Maar je hebt toch een handige man? Die kan er toch een stukje uitzagen? Ah, nee, ik heb geen handige man. Nee. Die kan alleen maar het neusje weghalen elke morgen. Tenminste, okay. de sprietjes, hè? Hij zit nog niet te broeden. Ik, uh, ik, ik zou bijna zeggen... Bouwtel. Ik zou bijna zeggen, we gaan niet, we gaan niet door... We doen geen vragen meer totdat er een antwoord op het, op het muggen, ja, mus, mus, huismuze, muze probleem is. Het ja, vogel dat muze. vind ik ook. We, deze uitzending die uh, wenden we aan de huismus. Ah, je hebt nog een maand, want pas in mei leggen die ja, beesten ja, een ei. Ja, dat ook nog. Dat zijn ook nog al die vragen die erbij komen. Ja, dat, volgens mij, dat staat mij vaag iets van bij. In mei leggen vogels iets met ei. Ja, maar ik denk dat ze in april al beginnen, hoor. Deze wel, hè? Want dit is een beetje de dwars. Ja, die zijn al zo hard aan het werk. Die zijn de twee dan, hè? Die willen een groot gezin. Die denkt, dat red ik niet in één maand. Nee, maar dat redt hij ook niet als je een neusje gaat bouwen hier bij de oude hij heeft het slecht getroffen. Ik zeg 0800 112. Mensen, wordt er al gebeld over het mussenprobleem. We stromen, er zit mij echt een voltallige redactie van 14 man aan te kijken, alsof ik gek geworden ben. Ja, nou, dat... dat, dat als ik iemand dat vertel over dit, uh, dat ik wat wil weten, beginnen ze me ook uit te lachen. Dus, nee, uh... ik vind het wel... Ik, ik vind, dit moet wel opgelost. We kunnen niet verder voordat dit opgelost is. Nou, dat vind ik ook, Astrid. Dus ik vraag, ik vraag het gewoon nog een keer. Komen er al telefoontjes binnen over het mussenprobleem? Niemand belt over het mussenprobleem. Oh. Nou, er is gewoon niemand of, die dit weet, Ria. Dat komt misschien nog wel. Ik, weer. Zal ik het nummer nog een keer noemen? Misschien dat mensen dat toevallig gemist hebben... omdat ik het pas 27 keer gezegd heb. Oh, dat dacht ik niet. Weet jij het nog? Ja, 0801121. Los nou, alsjeblieft. Dan gaan we dan ja. even vannacht. Nee. De mussen. Ik, ik, ik doe mijn best, Ria. Oké, okay, Ik moet dankjewel. echt even verder, want er belt echt helemaal niemand... Maar oh. zodra er iemand belt, onderbreken we deze uitzending om het mussenprobleem op te... Dus blijf luisteren. Niet, gaan we niet nu gaan slapen, omdat je denkt, ik moet morgen nog een heel nestje weg gaan zitten pulken. van de... Nou, ik zou je vertellen dat het heel vervelend is om dat te doen, hoor. Ja. Want het is tegen mijn principe. Nee, maar die mus, die denkt ook, het valt iedere keer om, joh. Ik moet het steviger vastmaken. Ja, het is zo mooi weer, geen zuffie wind. En, uh, nou. nou, ik ben benieuwd. Ja. Uh, uh, blijf opletten, uh, dit moet het moet lukken. Desnoods ik, uh, ga dan ik. Uh, weet ik weet het meeste wat ik moet doen. Menno Bentveld wakker bellen, nee, hoe heet die? Ja, Menno Bentveld van vroege vogels, die weet dat vast. Nou, nou. dankjewel. Ja, ja, ik vind het. Je ben, je ben, het, gaat, het komt goed hoor, ja? Ja, ik luister. Ja, oké. Okay. Tot snel. Goed. Dag. Doe, da. 0800 ja. 1, 1, 2, 1. Dat is dus het nummer. Als je ook maar een beetje verstand hebt van mussen. Als je ook maar enigszins weet hoe we dit probleem oplossen. Hoe we dit vogelgezin veilig mij inhelpen. Dan uh, moet je even bellen. Ha, Marieke. Hoi. Hallo. Heb je goed geslapen vandaag? Nou, nou, uurtje. Oh ja, want het klinkt uh, een beetje alsof je net wakker bent. Echt waar? Nee, alsof je nog moe bent. Oh, ik zit me juist verschrikkelijk op te winden. Oh. Ik vind het een verdrietig verhaal. Ja. Van... Nee, het gaat goed, Marieke. Gaat het met jou ook goed? Ja, hoor. Heb je al geslapen? Nee. Oh jee. Nee, ik slaap uh, s'nachts nooit. Ik slaap oh. overdag. Nou, dat is voor mij dan wel praktisch, hè? Anders ja. deed ik het helemaal voor niks. Ja. Ja. ja. Hey, maar ze moeten daar gewoon een stapel dakpannen neerleggen. Op de grond? Ja. Of op, op een verhoging. Dus ze zijn stapelkijk op dakpannen. En dan, dan gaan ze... Niet, ik woon hier aan het terrein en... Uh, er zijn dakpannen gestapeld uh, schuin op elkaar. En die mussen zijn er stapel gek op. Dat is wel een goed idee, zeg maar. Je de kans dat ze uh, het netje verplaatsen. En in het begin een beetje voer neerleggen. Of ja. wat anders, of wat wormpjes. Maar ik, misschien nog één jaar, maar dan gaan ze tussen je dakpannen liggen. Vroeger zaten mussen altijd op die boerderijen onder de dakpannen. Maar hoe stapel je die dakpannen dan? Ja, die, die leg je... Uh, sowieso, uh, je legt er eentje neer... en dan leg je het eentje schijn bovenop... Zodat, de opening ertussen, zodat er een opening tussen is. Een beetje stro eroverheen. En daarboven weer een dakpan, een soort netje maken. Oh, Van dat... dakpan en stro. Nou, dat klinkt ook nog als een heel nieuw bouwhuis voor die mus. Nou, maar die, die, die, zitten er, die zijn er verslaafd aan. Die zitten er dan na een tijdje zitten daar in met hun netjes... Ja, nou wat een goed idee, zeg. En echt, uh, je kunt die dakpannen, die kun je best wel. Uh, ja, ik, ik, ik stikte hier van die dakpannen, maar hier waren nooit mussen. En ik heb ook een stapel dakpannen op een muurtje liggen met stro ertussen en een beetje schuin op elkaar. En, sorry, <coughs> een beetje een bouwwerk ervan gemaakt. Ja. En voor het eerst heb ik weer mussen. Maar ziet het er dan niet uit alsof je. Uh, alsof je een hoopje afval in je tuin hebt liggen. Nee hoor, het ziet er juist heel erg leuk uit. Het ziet er gezellig uit. Een dakpan uit. en daar een beetje stro op en weer een dakpan. En dan zet je wat bloemetjes gewoon omheen. En groeien sowieso. Ik heb een hele oude muur. die er sowieso. Hele mooie bloemen gewoon omheen. Dus het ziet er juist heel knus uit. Ah. En er gaat mos opleggen En op een gegeven moment komen er plantjes op. Die op steen groeien. En uh, die komen gewoon spontaan. Dus het ziet er ontzettend mooi uit. We kunnen natuurlijk ook gewoon die mussen jouw adres geven. Doe maar. Zullen we dat ze eventjes en een, en een kaartje hoe ze er komen? Doe maar aan ja. een pootje. Ja. En, oh. Doe maar. Oh, maar. Ik vind het een geweldig verhaal, Marieke. Ik hoop dat het nu goed komt en met die mussen. Je kunt er een ontzettend mooi natuurgebouwwerk van maken. Ja. Die, die mussen zitten volgend jaar echt niet meer onder die zonnewering. Want uh, die is een boomstampje in de tuin, daar wat dakpannen op. Een beetje groen, wat plantjes, dus een beetje Ja, adert. precies, je moet een soort dakpannen maken. Een heel, maken. heel mooi tuintje ervan. Ja. Nou, die mussen, die, die komt die, die, kom die mevrouw zoenen van dankbaarheid, echt. Nou, dat is hem geraaien. Ja. Ja. En, uh, uh, de, maar daar belde je niet over, of wel? Nee, ik, ik had oh. een vraag. Ja. Ik zit me al mijn hele leven af te vragen. En uh, met name vroeger was dat zo, ik weet niet of het nu nog is... Waarom mensen, uh, of mensen, uh, uh, ja, mensen ja. Mensen, ja. We hadden ja. het net over mussen. ja dus ik moet even omschrijven Maar dat we niet verward raken tussen of het nu over mussen of mensen nee, nee, gaat, maar nee, mensen over, die doen niets. Waarom ja. moeders, moeders uh, zou nog. als die ja. een baby krijgen, ja. en dan zie je een kantje met een hemeltje erboven. En ja. altijd wordt er een hemeltje boven gehangen. Ik weet niet of het nu nog zo is. Ja. En... Um, ik heb me al, al, al vroeger van je er heel normaal... maar ik zit me de laatste tijd continu af te vragen... wat daar de betekenis van is en het nut. En ik vraag me af wat zijn baby daarvan vindt. Want <laughs> die ligt daar een heel diep, diep, diep ledikantje. En toen ik in het ziekenhuis werkte... dan liggen die baby's liggen in zo'n glazen bakkie naast de moeder. En die liggen... en het begint slapen, ze natuurlijk... maar dan liggen ze een beetje links en rechts te kijken. Ja. Want het lijkt me veel leuker voor zijn baby... Een baby in een diep ledikantje, en die kom, komt al op bezoek. En die hangen met een kop boven. En dan kan die wangen naar beneden hangen. En dan hallo, koetje, koetje, is die jongetje of een meisje. En uh, <laughs> ik, ik weet wel dat ik als driejarige in zo'n heel diep ledikantje lag. Omdat ik door een, een stier onderste boven was getrapt. Oh? En dat, ja, die ik. Ik vond het zo zielig dat je iedere keer moest bukken. Yeah. Om gras te eten. ja yeah. was een stierkalf. Dus ik ging gras plukken. Ja, en oh hield... wacht, we gaan nu naadloos over dat verhaal, over ja, die stier, dat... wat ik ook graag wil horen, daar ik niet kom van. Kom op dit terug. Ja. Ja. En uh, die hield ik onder zijn neus en de kriebeler dus hij trapte mij door het weiland. Echt waar? En het ging, ja, en toen ging hij bovenop me staan en toen dacht ik nog, toen was ik pas vier, en ik moet me omdraaien. Ja. Dus ik kon er net op mijn buik. Ja. En mijn moeder zat een eindje verder op de koeien te melken en uh, die, die hoorde de buren schreeuwen. Maar toen kwam ik in zo'n diep ledikantje terecht. Dus maar wat weer... had je dan? Ja, dat, dat, dat ben ik onderzocht. En ik ben even mijn bewustzijn kwijt geweest. Dus ik weet nog wel dat er een hele leuke kinderarts of een uh, huisarts tegenover me zat. En dat ik een communijartje aan mocht van mijn oudste zus. En hij zat uh, tegen mij te knippen en te doen. En even later, toen was ik weer uh, mijn bewustzijn kwijt. Toen lag ik in een heel diep Ja. En met mijn... Uh, en mijn arm en mijn schouder in het, uh, in het gids. Ja. Yeah. En toen bleek dat ik een sleutelbeen gebroken had. En oh. een aantal kneuzingen, weet ik het tot allemaal. Maar wat ik, waar ik een trauma aan overgehouden heb, is. Ik heb daar vier weken in gelegen. Al die koppen boven dat ledikantje. <lacht> uh, en dan zei ze tegen mijn moeder. En dan zei ze niks tegen mij. En dan zei ze tegen mijn moeder. Oh. En heeft ze veel pijn gehad. En, en, uh, en het ging maar over mij. En nooit tegen mij. Ja, ja. Dus toen zat ik te denken: hoe zou een babytje het vinden. om, uh, ik was toen vier, maar een baby om aan zo'n diepe ja, ledekantje, want wij hebben negen kinderen, of wij, ik kom uit een gezin van negen kinderen. en die zijn ja. allemaal in zo'n diepe hebben ze gelegen, ja. met een hemeltje erboven. Ja. Goed, maar de vraag is dus waarom is dat hemeltje? En ja, wat baby's ervan vinden, wordt vrij lastig, denk ja, ik. Ja, daar achter heeft te niemand komen. antwoord op. Of we moeten met iemand onder hypnose. Ja, volgens mij vinden, vinden baby's nog niet zoveel hoor. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wat is het nut en de functie van zijn hemeltje? En waar komt dat vandaan, dat ritueel? Ja. Heb nou, jij het gedaan? Um, ik zit even te denken, bij de oudste twee. Wel, en de jongste niet. Mm. Maar die, die, want wij hadden zo'n uh, zo hangwieg en daar hadden we dan een soort gordijntje omheen. Gewoon, als, als, dat leek mij ook heel prettig, dat het, dat die, dat het dan niet... Ja, oh, ik vind het een verschrikkelijk woord, maar niet te veel prikkels van buiten zijn. Nee, maar ik denk dat het heel veilig is voor een baby, ja. een gordijntje er Ja, dat het een soort kleine ruimte is, net als dat het in de buik natuurlijk was. In de baarmoeder. Ja. Dat, dat, dat, en... Ook baby's die bijvoorbeeld uh, helemaal ingewikkeld worden. Uh, oh, dat wat... inbakeren, ja. De inbakeren, ja. Ja, ja. Van die huilbaby's. Ja. Die werden ingebakerd en dan waren ze binnen een tijd stil. Ja. Dat gaf ook zo'n veilig gevoel. Ja. Ja, maar dat is. Maar ja, dat is. Dit, dat lijkt mij ook bij die hemeltjes het geval. Dat je eerste. Ik bedoel, een kindje moet eten en moet drinken... en het moet liefde krijgen en bescherming. En zo voelt zo'n hemeltje, voor mm. mij tenminste. Ik mm. uh, denk dat dat de reden is. Maar ja, mm. ik, uh, laten we... Laten we hopen dat er iemand iets zinnigers dan dat nog over kan zeggen. Want anders zijn we snel klaar met het programma natuurlijk. Ja, want dan heb je jouw antwoord gegeven. Ja, en dan kunnen we weer door naar de volgende. Wat we sowieso ja. misschien wel moeten doen. Maar ik zeg 0800 1121 als iemand weet wat de oorsprong is van de hemeltjes boven, boven wiegjes en ledikantjes. En met name ook zo'n zo zo diepe ledikantje. Want jij had een wiebelwigje en ja. dat, uh... Dat is niet zo diep, maar... Die maar nu, die ga je, nu ga je restricties leggen op het antwoord. Terwijl het geldt natuurlijk net zo goed voor een wiegje. Oké. Okay. Ja, de vraag dat is nek natuurlijk nek. hemeltjes nek in de wiegjes. Nek. En de ledikantjes en de dingetjes. Nou, Ma Marieke, dank je wel voor je verhaal doe in ieder geval. Doe je, doe, je je nog, vraag? doe je nog ooit een keer trappenzakboekje draaien? <laughs> oh, dat vond ik ze leuk doen. En vind ik dan zo naar als iemand me dat vraagt. Want ik vind nee, doe me niet. Waarom niet? Nee, ik heb het gevraagd. Ja, maar ik vind dat eigenlijk is er nooit een slecht moment om de trappelzakboogie te draaien. Nee, dat toch? klopt. Dus eigenlijk is ieder excuus om de trappelzakboogie te draaien is een goed excuus. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik ga er heel even over nadenken. Ja. En, um, nou, misschien Marike. Nee, doe me niet. Okay. Dag Marike. Een hey, hele, goede, hele goede uitzending. Ja, dankjewel hè. Heel Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. De trappelzaak, is De boogie, trap boogie, de trap is aan, trap is aan, aan een stap, kort aan een stap, maar die loopt op de trap. Sst. Doe doo doo doo doo, doo doo doo doo, doe nog doe, doe. Doe, do, do, do. je oogjes niet toe. Kijk, nu zijn ze aan het slapen. Bobby Lief is zelfs aan het gapen. Met zo'n blasje op de kaken. Zullen ze geen herrie maken. Klaap die kleine lieve apen. Slapen, slapen, slapen, slapen. Mm -hmm. Dag, kindertjes. Mm -hmm. Blijven jullie maar lekker slapen, hoor. Mm -hmm. Dag. Haha, zit in het berg, maffe. Haha. <laughs> je, wist je nu is je weg, nu is mama -je weer weg. Oei! de trappen zag boerie, de trappes zag boerie, de trappen zag boerie, de de trappen zag boerie, de trappes zag de trappes zag boerie, de boerie. de boerie. de de, de trappenzaak, trappenzaak, Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht lamelaar! Hier ben het boys. Nu is het uit, nu is het uit, wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moeten we even stil zijn. Haha, die gekke papi. Ga gaan naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg, papi is, pappie is weg. De Wil je soms een lekker De De drie kleuters en de trappelzakboogie, Waarom ook niet? Anneke. Oh. Hallo. Eindelijk. Eindelijk, het duurt even, zo'n trappelzak Ja, nou ja, dat niet alleen maar ook. Uh, Marika ook. Maar, hè? Marika ook, duurde ook even. Ja, nou ja, goed, maakt zo uit. Oh. Het is trouwens waarom op het moment een dierenprogramma, want ik heb ook een, uh, een vraag over een, over een dier. Oh, je hebt toch dat niet ook gaat... een mus uh, uh, nee. huisloos gemaakt, hè? Nee, nee, nee, dit, dit gaat over een egel. Oh jee. Ik heb uh, sinds december heb ik dus een egel in de schuur. Ja. En, want die is waarschijnlijk uh, ook in de winterslaap gestoord geworden door uh, kleine kinderen die daar aan het spelen waren. En dat was hartstikke veel sneeuw, dus hij kon geen eten vinden. Ik heb hem met veel moeite en pijn hem op kunnen pakken en ja. ik heb hem in de, in de schuur neergezet. <lacht> Hoe heb je dat gedaan, en, Anneke? Want daar hebben we ook een. in de vingers. Je hebt dus, gewoon uh, de stekels getrokken, getrotseerd. Uh, je hebt gewoon de stekels voor lief genomen. Ja, dat ja, maar even. Yeah. En uh, nou goed, en, uh, en daar hebben kattenvoer en water neergezet. En daar heeft, hij heeft daar behoorlijk van gegeten. Dus je kon merken dat hij honger had. Ah. Toen sliep hij ongeveer ander, een week, anderhalve week. En dan op een gegeven moment keek ik weer op straat. Ja, het eten was weer weg. Dus weer nieuw neergelegd. En dat ging zo ongeveer een maand of drie, zo aan. Tot eh, ongeveer drie weken geleden. En toen zag je hem dus ook overdag. Ah. Uh... Dus uh, op een gegeven moment. Uh, maar je moest, je moest. Ik stond wel vaak te kijken. En dan deed ik heel voorzichtig de deur open. Maar ze gewoon helemaal een geluid hoorden. En dan was het weg. Ja. Yeah. En. Uh, en, dat gaat en waar, hij, waar hij op het moment ook oh, slaapt, ik weet het niet, ik, kan hem, ik weet niet waar hij zeg maar, de nacht of althans uh, slapende, doorgebracht heeft. Maar vanavond uh, was ik op een gegeven moment even weer in de, in de schuur en uh, toen had ik hem maar gezien dat hij gegeten had. En toen die tijd dat ik dan naar bed ga, geef ik hem nog een weer wat eten, dus het bakje was leeg, het water was op. Dus ik zet de hele mikmak neer en ik zie hem, ik had het licht in de schuur aangedaan en toen zie ik hem zo half verstopt zie ik hem zitten. Ach. Toen ben ik erbij gaan staan en toen ja. ben ik tegen hem gaan praten. Zo van nou kom maar ervoor schijn, je hoeft je niet te verstoppen en ik doe je niks en ik geef je toch ook eten en schoon water. Ach. En op een gegeven moment draaide hij dat kleine kopje, draaide hij een heel klein beetje om, keek even en toen weer terug. En toen nog weer aan het praat met hem. En toen uiteindelijk, ja hoor, het hele koppie kwam tevoorschijn. En hij heeft me acht, vast wel een nou anderhalve minuut aan twee minuten heel ernstig aanzitten kijken. Terwijl ik met hem aan het praten was. En uh, nou, toen een en toen uh, vond hij het zeker genoeg. Want toen draaide hij zich weer om en toen zag ik dus alleen nog maar zijn achterwerkje mee. Hè. Maar wat mijn vraag nou is, is... Uh, ja. uh, uh, zou een egel ook het stemgeluid van iemand herkennen... net als bij een kat en een hond en een konijn en weet ik wat... zou een egel dat ook herkennen van, de, van degene die hem altijd uh, eten geeft? Dat is dus mijn vraag. Ja, ik denk, nou, ik denk toch dat die egel jouw stem wel herkent. Ja, ik praat dus iedere keer of ik hem nou wel of niet zie, dat maakt niks uit. Iedere keer zo gauw ik in de, in de schuur kom, dan is dat ik met hem aan, aan de praat ga. Ach. Dus. En al weken en weken en weken lang, hè? Nou, in ieder geval drie weken, echt heel lang. En, en, en die, die drie maanden hiervoor, ja. zeg maar, vanaf, de, vanaf december tot nu aan toe... of dat, zeg maar, die drie weken geleden... Maar, zo gauw ik maar in de schuur kwam, dan praat ik wel dingen. Maar ja, ik, ik zag hem niet. Ik weet nog niet waar hij slaapt. Maar nou ik hem dus wel geregeld zie... ja, ben ik echt met hem aan de praat. Maar dat is dan... dat, dat, dat is ook het, uh, uh, het grappige met een egeltje. Dat is een... een um... Hij ziet er zo aaibaar uit. Terwijl er, juist, er is niets onaaibaarder dan een egel natuurlijk. Nee. Maar je, ik hoor aan jou dat jij ook wel een enorme uh, sympathie... voor dit egeltje hebt opgevat. Want het is niet voor ja. niks dat je iedere keer maar brokjes gaat brengen. Dus kan ja, nou, je wel altijd... een Ja, nou ja, ja maar zo kun, je alle, zo kun je nog een hoop dieren over, uh, over de wereld kun je nog druk over maken. Maar ja. heb je altijd al een voorkeur voor egeltjes gehad? Of is, is het dit nee. specifieke egeltje? Dat, nou, alleen de, deze egeltje. Mijn buurman die maakte me de attent op dat hij in de, in, zeg maar in de tuin zat. En toen ben ik, hem, ben ik eerst gaan kijken. En zei ik hem direct. Had kattenvoer gegeven, waar ik dus ook direct aan ging. Ja. Ik denk, ach god, het is zo, bui zo koud buiten, die, die sneeuw die ligt zo hoog. Dus ik denk, ja. weet je wat, ik probeer hem in de schuur uh, te krijgen. Nou ja, ik moest wel hard lopen, maar er begon dat te prikken in mijn hand natuurlijk. Ja. Want die had ze weer opgerold als een bal. En toen heb ik hem in een doos neergezet met wat uh, losse brokjes gewoon, de, gewoon inge, in, uh, ingelegd. Maar dat was binnen de kortst mogelijke tijd dat hij uit die doos klom en uh, nou ja, zijn eigen plekje maar opzocht. Ja, en je hebt hem geen melk gegeven, hè? heel goed. Nee. Dus niet goed nee, maar voor de nachtjes. Nee, precies. Uh, uh, Want ze vragen me wel eens: wat geef je hem dan? Ik, ik heb al een paar, een paar keer een vraag gedaan bij een dierenarts en zo. en oh ja. ik wil eigenlijk, eigenlijk best eens wat meer weten over, over van hoe en wat. <laughs> en toen zei ze, ja, wat geef je dan? Toen kwam er een dierenarts bij. Wat geeft u hem dan te eten? Ik zei, nou, kattenbrokjes en uh, water. Nou, hartstikke goed. Dat alleen ik, ik dan, hij, hij zit dus in de schuur en als, als hij voorlopig in de schuur blijft zitten... en het wordt hartstikke warm straks, ja, dan weet ik niet wat hij dan gaat doen... want nee, hij de het schuur straks, niet uit te Nee, maar als het straks warm wordt, dan gaat hij op zoek naar een egelinnetje. Ja, en dan, als, in, als, als dit dan al geen vrouwtje is natuurlijk, dan oh, gaat ja. hij naar een egel op zoek. Dan gaat hij naar een egel op zoek en dan is het de, de dikste, gezondste egel van... Uh, waar bel je vandaan, welke plaats? Giethoorn. Van Giethoorn, nou sowieso. Van, de, van heel Giethoorn is die dan de stevigste regel, ja. Dus dat komt wel goed. Wordt, uh, je hebt straks je schuur vol met. Uh... 20 eventjes, oh, dat is hoor. Dat leuk je. Ah, <laughs> Voor je het weet heb je een egelopvangcentrum in Gietoorn. Ja. Ja. Oh, nou, Anneke, ik ga, ik ga op zoek naar een egeldeskundige die ons kan vertellen... Of, uh, of een egel ook de stem van zijn baasje... en in dit geval de uh, duidelijke stem van, uh, van Anneke verstaat... of in ieder geval hoort en herkent. Ja. Nou, dat, uh, dat moet toch lukken om dat uitgelegd te krijgen door iemand... Ja, nou, ik, ik zeg ik ook. 0800-1121. Heeft hij al een naam, de Egel? Nou, ik noem hem Egi. Egi? <laughs> ja, dat, ik vind ook, het zou ook het eerste zijn dat hij me opkwam. Ja. Ah. Nou, dan uh, uh, ga ik dus uh, uh, uh, oproepen 0800-1121. Oh, okay. Succes met Egi, uh, Anekar. Ja. Dank je wel. En jij verder voor vannacht weer succes met het programma. Dat komt goed, dank je wel. En dan zou ik zeggen tot een uh, volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Dag. Doei. Ah, 0800 1121 Als je begaan bent met mussen of egels... of als je weet waarom er een hemeltje op een wiegje wordt gedaan. Job, goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Hey. Zeg het maar. Eh, uh, mussen. Ja. Ja. Ja, het probleem is niet zo groot. Nou, wat, wat doen we? Nou, uh, ja, kijk, uh, als je hem zijn hangen laat gaan, dan, dan gaat hij, uh, als hij behoefte gaat krijgen aan een, uh, een nestje, dan ja. kies hij vanzelf wel een plekje waar hij uh, dat wel kan. Dan, dan blijft hij heus niet bij die uh, zonnewering uh, uh, zitten. En maar hij is natuurlijk niet dag in dag uit nestjes aan het bouwen, omdat hij geen behoefte heeft aan een nestje. Nee, maar ja, hij heeft blijkbaar voorkeur op dat plekje, maar als jij dan ja. blijft weghalen ja. en, en er zijn eieren opkomst, dan gaat hij... Uh, kijk, ze, ze kunnen dat uitstellen, dat ja. eieren leggen. Echt waar? Ja, dat, dat gaat biologisch, dat gaat wel. Je kunt je ei ophouden, zeg dus, uh, Als je je ei niet kwijt kan, dan kan je dat uh, op zo'n manier uh, uitstellen. Maar hij, de nestkastje wil die trouwens ook wel in, hoor. ja. Ja, van die losse pan dat is een beetje een ja, flauwkul. Cool. Nou ja, als die weet dat het uh, van een vink is, misschien moet je een naambordje ophangen met mus. Ja, ja. Om de verwarring te voorkomen. Maar de huismussen willen ook... In ja, huismussen uh... de huismussen willen prima in een nestkastje. Dat, dat, uh, ja, gelukkig. Ja, ja, maar, ja uh, kijk, waar ze vandaan komen, wij ook in dakpannen... Ze zijn, vanuit, ze zijn vanuit Rusland hierheen gekomen, ooit. Deze specifieke deze. Nee, deze de mus niet hoor. Nee, deze. <laughs> deze mus heet ook Igor. Ja. Dit <laughs> nee, is een Rusmus. De, de, de, de mussen zijn ooit, ooit vanuit uh, Rusland via de soldaten uh, deze kant op gekomen. Die, die aten altijd de zaadjes uit, uh, uit de paardenmest. Oh, en dan gingen ze achter het leger aan. Ja. Oh. En, maar, uh, ja, en, en die zijn, hij zei ze hier gaan vestigen. Maar uh, ze, ze willen best wel uh, op, een, uh, op een ander plekje nestelen. En nestkastje willen ze trouwens ook wel. Uh. Oké, okay, dus uh, dakpannen stapelen, een nestkastje bouwen. Een, uh, een nest, ja, een nestkastje neerhangen. Ja, een nestje weg blijven haak, halen en een flesje wodka neerzetten. Zoiets. Oké, okay. nou, dankjewel Job. Job. <laughs> Dankjewel. Okay. Maar hoe kom jij en al je mussen kennen? Ze gaan we nou niet zeggen algemene ontwikkeling. Vind ik dat zo erg als mensen dat zeggen? Dat, had wel, ik, dat, wou, dat wou ik dan net Je wou zeggen. algemene ontwikkeling gaan zeggen. Ik voelde hem ja. gewoon aankomen. Over oh, die egel trouwens? Ja. Ja, die, die, die reageren niet op menselijke stemmen. Echt niet? Nee. Hoe weet je dat nou? Ja, dat, ja. ja dat, is, dat is niet algemene ontwikkeling. van Egels reageren niet op menselijke stemmen. Nee, nou ja, goed. Dat zijn ze toch ook biologisch niet gewend. <laughs> ja, nee. Dat kan wel ik, ik, Natuurlijk kijkt hij op omdat, omdat hij iets hoort. Ja. Maar niet omdat hij de stem hoort. Maar je wordt toch een beetje geconditioneerd als je een egel bent... en je hoort iedere keer die stem en er liggen dan opeens kattenbrokjes. Dan denk je toch, oh, um, daar heb je Anneke. Van de kattenbrokjes. Ja. Nee? Nee, dat denk ik niet. Dat geldt niet voor egeltjes. Maar je, je kan hem nu rustig buiten zetten, het is nou niet zo koud meer. Oh. En ja, maar volgens, wel, en dat wil ze een niet. Een stukje, Maar die kan hem beter wel uh, buiten het schuur zetten oh. nu. Want als hij in, in die schuur zit, kan hij ook niet uh, zijn plekje vinden in de natuur natuurlijk. Maar ze kan hem wel heel even wachten toch, want ze heeft het gezellig met Eggy nu. Eggy. Ja, maar of het, of het voor Eggy nou uh, wel zo leuk is, dat is en uh, oh. met een tweede natuurlijk. Klonk wel gezellig. Goed, maar het is beter om de natuur zijn gang te laten gaan... Gewoon en Egi even het laten zien waar de uitgang is. En dan zoekt hij wel een plekje okay. waar hij die, waar die onder struikjes of onder tak is... Ja. waar hij die, waar die s'avonds kan slapen. Maar een paar dagen om nog even afscheid te nemen, kan geen kwaad. Oké. Okay. Een beetje langzaam maar Maar het bouwen. wordt toch ook weer minder warm? Wat zeg je? Het wordt weer minder warm, toch, dit weekend? Ja, maar het, het, het wordt, gaat niet hard, hard vriezen. Oh. En die beesten kunnen wel iets hebben. Oh, oké. Okay. Ze hebben een lekker speklaagje. En zeker ja, dat als je hem met een... kappenvoeren hebt gevoerd... Okay. Dan, uh, is dat speklaagje uh, wel dik geworden. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Job. Ja, graag gedaan, Job. Een nacht nog. Jo. Dag. Doei. Het is een beetje jammer om Anneke en, en Egi uit elkaar te halen. Daar heb ik het nog even zwaar mee. Um, uh, Theo. Ja, hier met Theo. Hallo, Theo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, wilde even reageren nog op, op Ria ja. met haar vraag uh, betreffende de, de huismus. Ja, ja wij hebben uh, een vrij uh, bevogelde tuin met heel veel mussen, maar ook met andere vogels. En um, die mussen die gaan echt niet alleen maar onder onze pannen zitten, maar die zitten ook. Die proberen ook uh, geregeld uh, nestkastjes waar ze in kunnen... Uh, om die ook te gaan uh, overnemen. Uh, bijvoorbeeld een kastje voor, voor, uh, voor koolmeisjes. En uh, dan is er altijd een strijd tussen die twee groepen. Wie, uh, wie komt er het eerste? Oh, dus en, het is niet, het is, ze willen niet alleen wel in een, in een huisje... ze willen ook nog eens het liefst het eerste in het huisje? Ja. Ze willen het het graag in het, het huisje. Heel graag. Uh, wij hebben, ik heb er wel een voorbeeld van. Wij hebben uh, um, sinds een aantal jaren zwaluwen en uh, die maakten in het begin hun nesten van klei of leem. En uh, maar dat ging wel eens een jaar niet zo goed, omdat het uh, ja, uh, leem een beetje te droog was en dan viel dat nestje van ja van de punt van het dak uh -huh. op de grond. Uh -huh. Maar we hebben, uh, er is een, ik mag geen reclame maken, maar er is een een bedrijf in Nederland wat uh, voorgebakken mm, zwaluwnesten, onder andere, verkoopt. Um, en die hebben we daarvoor in de plaats gehangen. En dat werkt perfect. Totdat de mussen in april uh, ook in die nesten zijn gaan zitten. En dan de zwaluwen komen meestal in mei. En um, dus toen we dat constateerden. Uh, heb ik uh, vorig jaar voor het eerst tijdelijk die nestjes weggehaald en als het nu mei was, dan hang ik ze weer op en uh, dan, dan, uh, dan, dan zijn de mussen, zijn al genesteld en dan zijn de zwaluwen, hebben hun eigen huisjes weer terug. Jij bent eigenlijk één grote vogelwoningbouwvereniging daar. Uh, wij hebben, uh, uh, ja, dat, meer dan weer een, een, een heel vogelvriendelijke tuin. Um, toen wij hier kwamen wonen, ik woon uh, in Annen, dat is een plaatsje oh ja. vlak onder Zuid-Laren. Um, toen, uh, ja, waren er wel wat vogels, maar uh, nou, met name mijn vrouw heeft zich echt uh, de heel uh, ingezet om uh, mussen... Uh, speciaal voer, uh, fijn, uh, om die te loggen en nou, het gevolg is na nou, jaren dat wij een enorme populatie hebben, maar ook van, van, van, van diverse merels en, en noem maar op. Maar goed, mussen en de zwaaduwen, dat zijn onze vaste uh, bewoners uh, ah. het hele jaar door. Oké, okay. en, en uh, nou ja, dan weet jij dus uh, uit ervaring dat die mussen best wel uh, ja, in een huisje ik, ik, nou, daar heb ik over nagedacht. Er zijn, er zijn ook huisjes te koop voor de huismussen. Oh. Als, de, als de opening maar voldoende is en, en, en, en een beetje gesorteerde dierenwinkels zullen ze die ongetwijfeld verkopen. Ze moeten even checken wat de omtrek van een zwangere mus is. Ja, en uh, een, uh, en dan zou ik dat in de buurt van... Uh, waar die mus nu nestelt, gewoon gaan neerhangen. En, neer en um, wellicht nog daarvoor wat voeren. En dan is er toch een verreden kans dat het beestje ook in dat hokje gaat. Ah. Dat, dat, zou, dat is eigenlijk een, naar mijn idee de meest makkelijke oplossing. Ja, vind ik ook. En ik, ik, ik zag van de week bij, de, bij... Ik zal geen reclame maken, maar dus is een winkel begint met een X. En daar verkopen ze vogelhuisjes met verf erbij. Dus dan kun je het nog zelf een beetje pimpen. Oh. Pim, pimpelmezen kun je het dan. En dan, uh, dan kan Ria zelf nog het leuke verschil. Dan zet ze er heel groot mus op. Dan kan het ook niet missen. Mm, nou ja, misschien dat de musen al wat geletterd zijn. Maar, ja, ik nou denk ja, dat ze een denk, slimme musen. Ik, ik denk wat... Uh, de, en de natuur zal ook wel zijn uh, weg gaan. Maar ja, die, ik begrijp, dit beestje komt steeds uh, terug. Uh, maar ik begrijp ook wel het probleem van dat zonnescherm. Je moet op een uh, <laughs> Daar moeten we de, ook de begrip voor doorhakken. hebben. Dat als je ja, een zonnescherm ja. hebt, dat je het ook wil gebruiken. Ja. <laughs> maar dat is wel... Wel verstandig om het dan iedere ochtend meteen weg te halen, dat het beest niet uh, de illusie krijgt, nou kan ik verder bouwen. Maar het is uh, ze blijven zijn volhardend hoor, mussen. Als yeah. eenmaal een. ...voorgenomen hebben, daar en daar wilde ik gaan nestelen... ...nou, dan, dan, dat, dat blijkt nu ook wel. Ja, dit is een volhoudertje. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. dat is uh, wat ik er eigenlijk over te melden heb. Nou, ik, ik ben, ik, het, het voelt gewoon wel goed om te weten dat, het, dat, het, dat er oplossingen zijn... ...en dat het hopelijk ook goed gaat met de mussen van Ria. Ja, dus dat dus, uh, dan hoop ik ook. Uh, de tijd zal wel leren, ja. misschien... Volgens mij kunnen we hem aardig afronden en dan kan ik in ieder geval ja. nog even Ria oproepen of ze volgende week even terug wil bellen om te vertellen hoe het, uh, hoe het ervoor staat met de mus. Nou, uh, de uh, mag ik toch... Vragen. Ik heb dan maar die naam niet genoemd van dat bedrijf die, die Hokjes maakt. Ja. Want die, is er uit, die heeft ook een uitgebreide catalogus en een website. Mag ik die naam bij de redactie achterlaten? Ja, maar je mag of het ook wel dan... zeggen. Je mag dan, dan moet je oh. niet zeggen dat het heel goed is en dat je er vooral moet kopen. Nee, maar dan nee, mag nee, je het wel is... informatief, omdat we het er nu redactioneel over gehad hebben, mag je het wel even noemen? Nou, uh, om haar licht op te steken, uh, verwijs ik dan naar het bedrijf en. De naam is Vivara en dat is Victor Isaac, Victor Anton, Rudolf Anton. Oké. Okay. En dat is overal op internet te vinden. En, uh, en die mensen die. Uh, nou ja, dat bedrijf dat heeft voldoende uh, mogelijkheden om daar eens uh, uh, op de VR-site uh, op te gaan kijken wat, wat voor de mus uh, te koop is. Hartstikke goed, dankjewel. Graag gedaan. En, een, een en, goed, en goed aan de hele vogelpopulatie bij jou in de tuin. Hè? Ja. Als ik morgen weer thuis wil, zou ik het zeker doen. En ik wens je uh, een goede voortzetting van het programma. Maar waar ga je nu naartoe, dan Theo? Ik ben onderweg naar Hilversum. Want ik moet morgen uh, vroeg naar uh, Den Haag. En uh, ik heb een, uh, met een mooi woord, een pseater. Daar. En in plaats dat ik morgenochtend om zes uur. Uh, ja, waarschijnlijk uh, daarna uh, kort daarna in de file uh, beland en ja. dan, ik weet niet hoe lang, uh, vermijd ik dat. Ik ga dan meestal s'nachts weg. Het is toevallig nu een beetje aan de late kant. Maar, uh, maar goed, ik kan lekker doorrijden. Dus ik ben uh, over een uurtje ben ik in Hilversum en dan is het wel een korte nacht. Maar, maar dan ga je van Anna hart... naar Hilversum, dan blijf je daar slapen en dan ga je morgen door de file nog naar Den Haag. Ja, maar dan heb ik in ieder geval al een heel stuk uh, vermeden. Oh, en wat moet je in Den Haag dan? dan uh, ik heb een klantendag. Dat, uh, naar klanten die, die, die moeten bezoeken. hebben, die hebben goederen nodig, maar ook problemen met de machines die ze van ons hebben. En, dus ik heb een hele reisdag, noem ik dat altijd. En onder andere Den Haag, dat is mijn laatste punt, maar ik begin in Utrecht. Kapelle aan de IJssel, oh. um, uh, nieuwe, nou ja, uh, nog, nog wat nieuw Lekkerland om, om maar te zeggen Rotterdam nog even en dan in Den Haag uh, drie adressen en dan uh, ja, zal het al zes uur zijn. Dan, dan, dan, dan, dan zit mijn werk erop. Nou, zet hem op. En denk erom, hè. ze zijn weer aan de weg aan het werken rondom Hilversum. Ja, dat weet ik, want ik was er vorige week ook nog ja. maar uh, bedankt in ieder geval. Het kan iedere dag weer anders worden. Ja. Ik hou er rekening mee. Je weet het niet. Nou, succes ermee. En bedankt, Theo. Ja, dan, Astrid. Goeie reis. Goedendag nacht verder. Dag. Sibrand. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Astrid, ik luister al vanaf 1975 naar dit geweldige <laughs> programma. Dus van slapen komt niks. Nee, ik, je zult wel moe zijn ondertussen. Oh, ik heb zo lang niet geslapen. Nee, ik ben een echte nachtuil. Ja. Maar ik wil je één ding zeggen voordat ik je vraag stel... Uh, ja. over een uh, uitzending in de jaren tachtig. Ja. Nog met Karel van der Graaf. Ik wou net zeggen, dat was toen niet mijn schuld, hè? Nee, toen was je ja. nog, denk ik... Uh, misschien in onder het hemelbed. Uh, ja, ik lag ik nog onder het hemel. Ja, ja. Er uh, was een vraag... Uh, naar aanleiding van een programma met Godfried Boomans, ja. waarin hij een speurtocht deed naar spookkastelen in Engeland. Oh, echt? En hij kwam aan in een kasteel en had daar een gesprek met met eigenaar. En liet, de eigenaar liet hem het kasteel zien en, en de eigenaar zei... ja, als je in deze stoel gaat zitten, Godfried, dat moet je beslist niet doen... want mensen die hierin gaan zitten, die sterven binnen een jaar. Oh. Eigenzinnig als hij was, ja. ging hij er toch in zitten en een half jaar later was hij dood. Ja. En die vraag heb ik gesteld aan Karel. Ik zeg: waar in Engeland is dat kasteel en wat is er nog meer bekend over die stoel en dergelijke? Maar er kwam wekenlang geen antwoord. <laughs> Na een paar maanden had hij de broer van Godfried Boumans aan de lijn. Echt waar? Hij gaf een heel exposé over de reis van Godfried en allerlei. Uh, ja, interessante, uh, interessante verhalen en, en, en over dat kasteel ook in, in Bath in Engeland. Ja. Yeah. Dus dat was mijn, en dat heb ik op de tape opgenomen en allemaal laten horen. Zo. Dus dat was mijn uh, verrukkelijke ervaring met, met dit uh, service salon programma van. Oh, Max. Ik, was, ik was al bang dat we nog dat we nu na zeg maar uh, 31 jaar ja. gewoon nog even op zoek moesten naar het antwoord van die vraag. Maar dat weet je inmiddels. De broer van Bohrans had het gegeven. Daar. Het was in, in Bad en het was. ja. Het was ooit op tv geweest. En dacht die broer dan ook dat het van, van, de, van de stoel kwam? Uh, Waar ja, is die eigenlijk aan overleden? Het was in Gods hand, maar het is wel zo gebeurd zoals Godfried het had uh, laten zien aan de kijkers. Dus uh, hij heeft het daarna niet lang meer gemaakt. Want daarna kwam dat, uh, dat avontuur op een rotte met Platen. Uh, nou ja, de, de, af, de afloop weten we van Godfried. Maar Godfried, maar, maar hoe is, uh, op... sorry, Godfried was in die tijd niet, erg als... op zoek naar zichzelf ook. Hè? Met, met die kloosterserie over zijn broer en zijn zus in dat klooster. En stelde allerlei vragen aan bekende aan, aan, mensen. Eigenlijk om, om, om, om zijn eigen levenseinde... Meer en meer inhoud te geven. Maar um, Sibrand, ja. hoe is Boumans overleden, dat weet ik niet. Uh, thuis in zijn bed. Maar waaraan? Na, na een ziekbed. Ja, waarschijnlijk een hersenbloeding. Oh, oké. Okay. En die broer die geloofde die nou dat het van die stoel kwam? Of dat... Die broer, uh, wat was, was zijn... het echt, dat het best mogelijk was? Want het was in de tijd, uh, in, inderdaad was het een, een half jaar daarna. Na die reportageserie. Was Godfried er niet meer? Dus het is uh, mogelijk. Het ja, klinkt ook niet als toeval, hè? Nee. Maar er ik is heb dat. Het... Ik heb me daar eens in verdiept in al die spookkastelen in Engeland. Want ja. ik had. Uh, uh, nou ja, je vertelde al een beetje. Dit programma was vroeger was het uh, de Surfersalon. En ja. het, is, het heeft honderd namen gehad. Het laatste ja. was nachtdienst. Ja. En uh, daarna werd nachtdienst, werd een programma waarin gewoon het thema besproken werd in plaats van vragen ja, en antwoorden. Ja. En in die tijd van die thema's uh, wilde ik heel graag een keer een uitzending over, um, uh, ja het was, was moeilijk om daar een uh, vertaling voor te vinden, maar over, we noemden het dan begeesterde... Plaatsen te maken. Dus de spookkastelen, spookboerderijen heb je in Nederland. Maar je hebt... En toen kwam ik erachter dat dat in Engeland veel hipper is dan in Nederland. Engeland in... En Indonesië. Oh, Indonesië ook. Met oh, een Christen. Dat... dat was nog een leuke locatieuitzendingen geworden. Denk ik veel, zo. In, veel Indiërs hebben ook meer ervaring dan, meer buitensinnelijke ervaringen dan, dan, dan wij hebben. Want oh. ik bezoek regelmatig een Chinese-Indische man uh, van Javaanse oorsprong. Gewoon Hollander nu. Ja. Maar hij ziet regelmatig verschijningen. Verschijningen. Hij, we... hij is puur uh, Rooms-katholiek en erg gelovig. En, en dan vraag ik van, heb je nou nog iemand gezien? En, ja, ik, ik zag Jezus weer. En, Ach. Nou ja, dat wordt dan uh, zo verteld. En dat is voor hem uh, ja, heel, heel, heel eenvoudig. Dat maar waarom bezoek je hem? Omdat ik vanuit de kerk mensen bezoek uh, in een bezoekersgroep die uh, eenzaam zijn of alleen zijn of ziek. Nou, en hij is niet alleen. Een soort zonnebloemactie. Uh, ja. En dat is goed werk. Ja. En... Maar mijn vraag. Oh, We twalen ja. af, hè, want we moeten misschien eens een hele uitzending... Uh, nou, blijven. ik zou dat zo graag willen, hè. Om een keer een uitzending te maken over... Uh, uh, er is meer tussen hemel en aarde en... Uh... Nou, ik wacht het volgende uur af. Want? Nou, misschien meer mensen die vragen hebben over op dit gebied. Ja. Nou ja, maar laten we het dan voor ons uitschuiven en er een keer inderdaad een hele thema-uitzending over maken. Ja, en dan ga ik, ga ik in, een, in de spookboerderij zitten. Ja, dan gaan we griezelen. Ja, Nou, als, als er iemand daar goede locaties voor weet, mail het me even op nachtsusterapestaatjeomroepmax.nl. Wie weet dat, er, dan moet ik namelijk even budget lospeuteren om op locatie te mogen gaan. Ja. Een keer een nachtuitzending over uh, spookverhalen, ja, dat, dat lijkt me wel prachtig. Een, uh, live correspondent. Misschien met een man uh, op uh, locatie meteen. Ja, of een vrouw. Maar we dwalen af, want ik, word er zelf weer helemaal, ik krijg weer helemaal de, de, de, kriebels. de kriebels... als ik eraan denk aan dat ja. uh, vrouw. Nee, uh, de, de kriebels bewaren we tot de volgende keer. Want je had een vraag of heel iets anders, begrijp ik. Ja, ik had een <laughs> vraag waarom de dollar een s teken heeft... met dus waarom een S, met ja. twee uh, verticale strepen. Oh ja. En, en het pond, een... Een zwierige L met een horizontaal streepje. Wat, wat omschrijf je dat prachtig? Ja, maar daar heb ik een week op geoefend. Oh, echt waar? Ja, die vraag. Een zwierige L en een S met twee streepjes. S met verticale streepjes en een zwierige L met een horizontaal streepje in het midden. Ja, een... ja, Dollar. Ja, wat heeft dat met S te maken en een pond. Wat heeft dat met een L te maken? Ik, ja. ik vraag het me af. Nou, ik had laatst nog een, een hele discussie met iemand die dacht dat uh, voordat uh, internet bestond, ja. het apenstaartje ook niet bestond. Eh, eh. Die, da die dacht dat, ja, dat het apenstaartje. Ja, het apenstaartje werd, werd vroeger wel gebruikt in de kasboeken. Oh. Maar dat, dat zit ook op oude typemachine. Zit ook een apenstaartje. Oh, wel leuk. Terwijl ik vroeger, toen ik nog naar de school van journalistiek ging, dat is ook verschrikkelijk, maar toen ik voor het eerst naar de school van journalistiek ging, moest ik een typemachine kopen. Toen had je nog helemaal geen computers. Ja, ja. Nou ja, je had ze wel, maar ze we, we waren niet uh, voor algemeen gebruik. Ja. Goed, um, ja, nee, dollar, hoe kwam je daarbij bij dat dollarteken? Uh, nou ja, ik zat. Ik wilde eens een keer een vraag stellen in dit programma en uh, toen viel mijn <laughs> oog gewoon op uh, de dollar. Je moet toch wat, hè? Ja, je moet <laughs> Dus je keek om je heen en zag een dollarteken. Maar waar zag, zag je het dan? Ik zag een dollarteken in mijn ogen. Nee, nee, op de televisie Dat, dat hier, zou toch mooi een zijn. Maar zoveel euro, misschien bij de beursberichten. Misschien bij de beursberichten. Ja, wanneer kom je een dollarteken tegen? Dat weten sommige mensen beter dan ik. Um, ja, nou ja je, je ziet het regelmatig staan, maar ik denk inderdaad ook nooit na nou, van, goh, waar komt het eigenlijk vandaan? Want die twee streepjes van de euro, die twee horizontale streepjes... dat is natuurlijk een verlengde van de twee verticale streepjes van de dollar. Ja. Ja, dat zou, dat zou... Nou... Waarom twee in de euro? Hoe zijn we... Ja, hoe komt dat eigenlijk? Weet je dat wel? Ja, ik denk dat ze die dollar omgedraaid hebben. Een kwartslag en... Dat vind ik nog niet eens zo heel logisch. Ja, twee streepjes staat mooier dan één streepje erin. Want dat zou misschien een logo zijn van een of andere fabriek. Ja, of het zou. Uh, dat zou nog. Het zou van alles. Uh, van, ja, misschien dat ze die dollar. Het dollarteken door de helft gedaan hebben. En dachten van: ja. nou, dat is dan de. Ja, dat is toch raar? Ja, maar waarom die S in de dollar? Waar staat die S voor? Ja. En de L in de pond. Ja, nou, we gaan het, we gaan het ja. proberen ja. uit te vinden, Sibyl. Want dankjewel voor je vraag. Er belde nog iemand die wilde nog even iets over Godfries Baumans zeggen. Herman? Ja, hallo. Hallo? Ja. Ik heb voor me liggen een boekje van Jan Bomans. Ja. Oh, dat is die broer? Dat is, ja, broer. Ja. Die dacht dat hij kon schrijven. <laughs> Daar denk jij ja heel anders denk, de over. De naam Beaumans is goed voor een goede verkoop. Nou, je hebt dus ik ben het aangeschaft. ook in Ja. Maar goed, waar gaat het over? De plek waar God die Bomans toen zat... Ja. Dat is in de zomer van 1971, want hij is niet in 1975 overleden, maar op 23 december 1971 in bloemendaal aan een hartinfarct een hartverlamming. Hallo? Ja, ik ben er nog net, okay. maar we, we moeten even naar de. Herman, kun je even blijven hangen, alsjeblieft? Oh, ik, als ik... ik dan maar niet benauwd krijg. Nee, nee. Nee, je mag gewoon zeggen, blijf maar gewoon wachten. We gaan even naar het nieuws. Tot zo. Okay.